Hart heeft gereinigd door hen die in mij leeft. U heeft mij in liefde aanvaard, die mijn hart veranderd heeft. U heeft mij rechtvaardig verklaard, wat mij rust en vrede geeft. Al wat ik Liefde voor mij, zolang ik besta, volg ik hem na. Krijgt hij gestalte in mij? Laat mij verder groeien. Laat vruchten opbloeien. Wat nog ontbreekt. Heer, werk met genade in mij, dat mijn hart U niet bedroeft. Heer, maak mij gehoorzaam en vrij. Uw